Voor de grap. Door Tauno Uli Rousi. Vertaling... Rob Gerards. Nou... Het tijd. Ik ben benieuwd. Ga je nou scheef, beste jongen? Oh, je uniform begint ook aardig te verkleuren. Zo. Oh, daar zou je hem hebben. Ja. Ja, in orde, komt die boven? De revolver zal hem maar een beetje binnen handbereik leggen. Tja. Hier, zo. Achter die vaars. Ja, ja, ja, komt ie binnen? Jawel, waar. Ja, heeft niemand u gezien? Nee, niemand. Maar wat betekent dit eigenlijk? Ja, komt u toch verder? Zo, geeft u mij uw jas en uw hoed, mij. Maar... Die leggen we dan zo lang hier op bed, hm? Ik zou toch wel graag willen weten. Een ogenblik, een ogenblik. Gaat u toch zitten alstublieft. Sigaretten staan op tafel. Even de gordijnen dicht doen. Zo. Dan kunnen we een, een beetje babbelen. Waarover wou u me spreken? Over een paar dingen. Rookt u niet? Gaat u gaan. Zou u niet eens beginnen mij uit te leggen waarom ik hier precies om acht uur... Ik kom binnen sluipen, waarom niemand me mocht zien? Zoals alles... ...heeft ook dit een reden. U, u hebt toch tegen niemand gezegd dat u hier naartoe ging, hè? Nee. Ja, schoon ik niet begrijp. Goed, goed, goed. Ik wist dat ik u kon vertrouwen. U houdt, uh, u houdt hopelijk van cognac. <lacht> ik heb namelijk niets anders in huis. Wat bezielt u eigenlijk? Ik ken u nu eens. Ik weet alleen dat u jurist bent. Nou, nou dat is toch een, een prachtig uitgangspunt voor een gesprek. U weet dat ik looimo heet en jurist ben. En ik weet dat uw naam Ventola is en dat u morfinist bent. Wat? Oh, dat, nee, nee, nee, nee. Het is allerminst mijn bedoeling u te kwetsen. We hebben allemaal zo onze zwakheden. Bij u is het morfine. Bij mij een ontstemmende luiheid. Ik weet niet wat uw bedoeling is, maar... Als u van plan bent met me te chanteren, dan is uw konjacke mij verspild. Hou doe niet zo kinderachtig, Bentora. Waarom zou ik iemand proberen te chanteren die niets bezit? We hadden van slecht geweten. Uw handen beven. Is dat van opgekropte woede of uitgebrek morfine? U heeft wel genoeg. Het spijt me dat ik zoveel van uw kostbare tijd heb verknoeid. Tot ziens. Nee, nee, nee, nee, nu nee, nee, nee, blijft u. Blijf, blijft u nog even, hè? Kom, laten we de zaak eens rustig en redelijk bekijken. Ja, het doet me veel genoeg het te kunnen vaststellen... dat u ondanks alles een heer bent. Die zijn er niet zoveel in het huidige Helsinki. Zo, ga Wat wilt u van mij? Nou, leg het jas nu nog even neer. Goed zo. Goed. Ik wil u alleen maar helpen. U kent dokter Matila. Oh ja? Zeker. Ongeveer acht dagen geleden bent u... ...voor het laatst bij hem geweest. U hebt erop aangedrongen dat hij u een recept voor morfine zou geven. Hij weigerde. Toen hebt u gezegd dat u in staat was hem te vermoorden om aan morfine te komen. En daarna heb ik hem inderdaad vermoord. Niet mij? Nee. nee. Maar ik acht het niet onmogelijk dat u het gedaan zou hebben... ...als u een wapen had gehad en als de omstandigheden gunstig voor u waren geweest... Werkelijk geniaal. Trouwens, kent u mij werkelijk niet? Kijk nou eens goed. Ik heb u nog nooit gezien, toch wel? We hebben samen dezelfde cursus gevolgd aan de school voor reserveofficier. U was bij de infanterie, dokter Matila, en ik waren bij de artillerie. Kijk eens hier. Herinnert u zich deze knaap niet? Draait. Ik dacht al, wat moet die pop aan de muur? Maar dat was onze mascotte. Hoe komt die hier? Die heb ik meegenomen. <laughs> Als herinnering. Gestolen zult u bedoelen. Maar waarom hebt u hem aan zijn nek opgehangen? Nou, niet met opzet. Toen ik hem aan de muur bevestigen wou, gleed het koord weg om zijn nek. Dat heb ik toen maar zo gelaten. Ik vond het wel grappig. Overigens, als mijn geheugen me niet in de steek laat, hebt u ook nog een bepaalde herinnering aan die cursus. Hoezo? Op zekere dag verdween een niet onbelangrijke dosis morfine uit de apotheek van het instituut. Dat betekende voor u het eind van de cursus. Matila herkende u direct toen u voor het eerst bij hem kwam. U leed toen aan verschrikkelijke hoofdpijnen, waar alleen morfine tegen hielp. Matila heeft u een paar keer een recept gegeven. Uw geval interesseerde hem. En interesseerde mij ook, sinds uw laatste bezoek aan hem. Waarom? Omdat u zei dat u in staat was een moord te begaan voor morfine. Bent u daar onder alle omstandigheden toe in staat? Als het u de zekerheid zou geven voor een periode van uh, nou, laten we zeggen een jaar over voldoende morfine te beschikken. U houdt er merkwaardige grapjes op na. Mag ik lachen? En als het nu eens geen grap is? Als geld voor mij nou eens evenveel betekent als morfine voor u. Als ik nu eens volkomen blut was, tot over mijn oren in de schulden zat, maar geen raad meer wist, maar iemand kende, wie een stoot me een fortuin zou opleveren. Als dat werkelijk zo is, neemt u wel een behoorlijk risico door het mij te vertellen. Ik zou regelrecht naar de politie kunnen gaan. Dat is wel het allerlaatste wat u zult doen. U verraadt mij niet als ik u een stevig pak bankbiljetten bied. Bent u daar zo zeker van? Heel zeker. Omdat ik u behoefte ken. Wat is dat in de kamer, hiernaast? Is het... Dat is mijn hospitaal, dat is vervelend. Ze zou naar de bioscoop gaan. We zullen wat zachter moeten praten. U wilt dus iemand betalen om een vuil zaakje voor u op te knappen? Zo zou je het kunnen zeggen. En stel dat u zo iemand vindt... waaruit zou dan precies de beloning bestaan? Genoeg morfine voor een periode van... Uh... Tien jaar. Interesseren de details u? Laat maar eens horen. Het gaat om mijn oom. Een van mijn naaste familieleden dus. Maar gevoelsoverweging doen hier niet de zaak. Het gaat om hem of mij. Hij is oud en heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om van het leven te genieten. Nu is het mijn beurt. Wat u zegt klinkt erg kordaat. Maar u bent blijkbaar toch niet korthaat genoeg om die zaak zelf op te knappen. Het gaat hierbij niet om moet mijn waarde, maar om een alibi. Ik ben zijn enige erfgenaam en dus de eerste verdachte. Op het moment van, nou ja, u begrijpt me wel, moet ik heel ergens anders zijn. Bijvoorbeeld hier in huis. Welke garantie geeft u dat de beloning werkelijk wordt uitbetaald? Mijn woord? <laughs> ja. ja. Daar zult u het mee moeten doen. Hè? Het is trouwens ook in mijn belang dat ik mijn woord hou. U weet net zo goed als ik dat u het me anders erg uh, lastig zou kunnen maken. En wanneer moet het gebeuren? Nu. Nu, dadelijk. Om 8.30. uur 30. U bent gek, dat is mogelijk. Dan... Rustig, rustig, rustig, rustig. mijn Baarde, het is heel goed mogelijk, want alles is zorgvuldig voorbereid. Alsjeblieft, hier. Het adres van mijn oom. Hij woont hier vlakbij. U bent er in een paar minuten. U neemt de lift naar de derde verdieping. U belt en als hij doet, schiet u hem neer. Om half negen kan de zaak volledig afgehandeld zijn. Ik geloof toch echt niet dat u ze allemaal bij elkaar hebt. Hoe kom ik aan een wapen? Hoe kom ik daar weg? <laughs> Wat zou ik u zeggen? Wat zou ik u zeggen van, van deze gevolgen? Mooi dingetje, hè? Er zit een geluid en brood. Niemand zal het schot voeren. Bovendien wonen op dezelfde verdieping alleen nog twee zusters die bijna doof zijn. Hier, hier steek ik bij u. Als u geschoten hebt, sluit u de deur. Maar zorg ervoor dat het lichaam achter de deur ligt. Op de gang zou te veel de aandacht trekken, nietwaar? En als het op de een of andere manier misgaat? Ook daar heb ik rekening mee gehouden. Precies om negen uur belt u mij op uit een telefooncel. Mijn nummer staat ook op dat briefje. Als alles in orde is, laat u de telefoon drie keer overgaan voor u weer ophangt. Mocht er iets mis zijn gegaan of heeft mijn oom op de een of andere reden niet opengedaan, dan laat u de telefoon maar één keer overgaan. Begrepen. En de beloning zal in een koffertje zitten dat ik afgeef aan het bagagedepot van het station. Op naam van Leo Wilta. Onthoud dat. Als alles in orde is, stuur ik morgen het reçu. Daarmee u het koffertje kunt afvallen. Akkoord? Akkoord. Als mijn, eh, mijn oom niet thuis is of niet open doet... ...mis ik mijn erfenis en u de beloning. Maar gelukkig is dat niet waarschijnlijk. Zorg er in elk geval voor... ...dat dit briefje vernietigd wordt en de over verdwijnt. Zonder markeren. Mooi. Mooi. Wacht dan. Wacht even dan. Is hier uw jas. U hebt nu geen tijd meer te verliezen, het schema kloppen. U hebt nog vijf minuten om te komen. En denk om, we zien elkaar nu voor het laatst en we hebben elkaar nog nooit ontmoet. Wat ik nog vragen wou. Hebt u, hebt u misschien een klein beetje? Ik bedoel, onder de gegeven omstandigheden zou het goed zijn voor mijn zinnen was het ik Het een... spijt me, maar, maar ik heb dit spul niet in huis. Maar... ...neemt u dit om wat moed in te drinken. Ja. En pas op dat ook niemand u ziet als u hier weggaat. Succes. Kom, ik. ik laat u even uit. Oh, bent u professor? Ja, ja, ja, ja. U zei dat u vanavond thuis bleef. Nou, ik, ik ben ook niet weg geweest. Ik... Uh... Ik heb wat gerust. Ik dacht toch dat ik de buitendeur hoorde. Maar dan heb ik me zeker vergist. Heb ik me vergist, professor? Uh, uh, nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb de deur open gemaakt. Oh, werkelijk? Ja. Ik dacht anders dat ik duidelijk gezegd had... hoe ik tegenover vrouwelijk bezoek sta, professor. Maar ik, uh, ik, ik heb geen bezoek gehad. Ik, ik, ik maakte de deur open... omdat ik dacht dat er gebeld werd. Ik heb niets gehoord. Nou, waarschijnlijk was het bij de buren... Ik kan ik u misschien helpen met, u, met uw map? Dank u. Eergisteren was er iemand de hele nacht bij u. Ja, gelooft u dat nou De Beslist. En ik heb er natuurlijk niets op tegen dat u bezoek ontvangt, maar ik ben nu eenmaal erg gehecht aan de moraal, professor. Begrijpt u dat? Natuurlijk, natuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Maar, maar ik kan u de verzekering geven dat ik nu helemaal alleen was. Er is, er is niemand bij me op bezoek geweest. Geen man, geen vrouw. Maar nou was ik niet van plan om naar de bioscoop te gaan? Ja, daar ga ik nou naartoe. Oh. Voor 7 uur was er geen plaats meer, daarom ga ik om 9 uur. Oh, het is al kwart voor. Nou, dan moet ik opschieten hoor. Tot, uh, tot ziens, professor. Tot ziens, mevrouw Berman. Ik hoop dat het een, een goede film is. Schilder. <laughs> ja, uh, oh ja, ja, wat ik u nog vragen wil. Ja? Uh, hoe, hoe staat het eigenlijk met de huur? Uh, u zei toch de vorige nou, week dat... Binnen een paar dagen regel ik dat met u, mevrouw Berman. Ik, uh, ik verwacht een geldzending. Oh ja? Oh, nou, uh, des te beter. Uh, dat wachten we dan maar af. Uh, ja, daarvan wel. Ben jij? Nou ja, nou hier moeten zijn. Wat kun je niet komen, dat is vervelend. Ja, ja. Ja, nog niks aan te doen, het werk gaat voor. Het <lacht> is dus maar te hopen dat je ze beter kunt maken. Ik geloof dat Hapal en Alastair zijn. Nee, nou, ik moet het open doen, zeg, voor ze de deur in trappen. Je kent de Hapal, hoor. Ja, ja, ja, zal ik zeggen. Bedankt voor het telefoontje. Nee, ik ben wat terug. Noem. Ja, ja, ja, terug nog maar. Ah, oh. ja, de, de, de... ik vind niet kwalijk dat ik jullie even moest laten plaatsen. Ja, je leeft dus nog, We kan je het er, de te bellen. Ah, zo, ik ja! zo, een enzo, zo, we gaan het met jou, gewoon. He ja, UH, is het goed opgeschoten met je man? Ja, redelijk. Mooi zo. Misschien heb ik wel een goed idee voor je. Ja. Ga zitten, ga zitten. Eén moment, ik ben zo terug. Oké. zo. Dan denk je, zou die ons met opzet zo lang voor die deur hebben laten staan? Nou, waarom zou die? Want nou, die willen het toch nooit bij Lloyd Dat is zo'n type dat het verdraait om zijn ongelijk te bekennen. En, en, nee, waarschijnlijk nog de pesten over het gesprek van vorige week. Misschien wou hij nog wel een hak zetten. Hé, eh, toen nou, hapala. Hij zal zich heus niet meer druk maken over de discussie. Nee, man, dat zijn hij juist wel. Ik ken er heel weinig mensen die zo egocentrisch zijn. Uh, jij hebt je toen anders ook behoorlijk opgewonden over die kwestie. Nou, en maakt het niet minder. Jullie waren twee tegen één. Maar nou, welke kant van jij? aan geen van beiden. Ja. Een schrijver moet objectief blijven. Objectief, ja. Ja. Zeg, wat anders, is het vanavond niet de beurt van Looimoo om voor een verrassing te zorgen? Inderdaad. Mm. Nou, zou maar niks zo zijn. als... Een Alsjeblieft, oh, Hier, een ja. soda, mm -hmm. voor wie er zin in heeft, pak je het gaat. Een ijs? Een mm. <laughs> ijs met dit weer, dankjewel. <lacht> Geef mij maar één blokje. Sorry. Uh, mag hij laat voor zijn doen? Ja, hij komt niet, zeg. Hij, hij moet op ziekenbezoek. Hij was oh. aan de telefoon toen jullie belden. Oh, op ziekenbezoek? Zo laat nog? Ja, ja de, Dokters hebben nu eenmaal een hard bestaan, hè. Mm -hmm. Maar jullie zijn er in elk geval. Nou, proost, hè? Ja, proost. proost. Ah. Zeg, jij zei dat je misschien een goed idee voor mij had, voor een roman? <laughs> Zoiets, ja. Hmm, laat ik mijn schrijfmachine eigenlijk mee mogen nemen. Zou die kwaad geweest zijn? Zeg, moet je luisteren. Herinneren jullie je toevallig... Nog waar we maar de vorige keer bij Matila over gepraat hebben. Toevallig wel, ja. Oh, jij bedoelt dat stomme gesprek waar een verslaafde toe in staat is om aan drugs te komen. Dat bedoel ik. Ja. En herinneren jullie ook dit, uh, het uitgangspunt van dat gesprek? Toevallig herinner ik me dat ook nog. Hmm, Matila vertelde ons over een morfinist die gedreigd had hem te vermoorden. In, eh, uh, ja, wat is het? Ventonen of Venonen geloof ik. ventola Oh ja, ventola Ik raad hem, Martina, aan de politie te waarschuwen Maar hij vond dat niet nodig, oh, man. ligt allicht niet blaffende honden bijten, toch niet? Nee, zo dacht jij toen over. Ja. ja, en zo denk ik er als advocaat nog over. Ah, oh, jongens. Een verslaafde zal stelen. Uh, liegen, bedriegen, geen enkele morele overweging laten gelden. Maar voor de rest is het een zielige drommel. Yeah. Uh, een moordbegaan eist moed. En een verslaafde heeft die moed niet. Ach, nee, we nou weer, nee. We ik weer. acht het echt wel mogelijk... dat hij onder de invloed van drugs komt om te moorden. Maar het motief, dat, dat kan dan niet zijn de behoefte aan drugs. Een moord met voorbedachte verraden eist een koel cool hoofd en sterke zenuwen. Jawel, nee, maar... He, wacht, he, wacht nou toch even. Ik oh. wil toch nooit iemand uitspreken. Uh, wat ik er zeggen wou, is dat, dat het geen enkele zin heeft... om op het gesprek van vorige week terug te komen. De geschiedenis van de criminologie kent niet één geval ja. waarin, uitslui nee, waarin uitsluitend het verlangen naar drugs de aanleiding was tot een moord. Dat zou jij, als jurist toch ook moeten weten? Jawel! Ik heb, ik heb je de vorige keer al gezegd dat ik zelfs te aanvaarden dat een beroepsmoordenaar ooit zou moorden louter vanwege behoefte aan drugs. Ja, mag ik nu ook wat zeggen? Je gaat je gang maar. Ik geloof geen woord van wat je beweert. En je gelooft ja, jongens, het zelf ook? niet alsjeblieft zeg, beginnen we nou niet opnieuw te bekvechten. Dat heeft er geen enkele zin. Oh. Ja. Nou, laten we wel wezen, uiteindelijk steken ons allemaal de moordenaar. Het zijn alleen onze geboorte, onze levensomstandigheden, onze opvoeding die ons in het gereden houden. Ja, precies. En jij als schrijver voelt het aan. Maar dan kan het ook een speciale levenspatroon van een verslaafde zijn, dat hem tot moorden blijft. Maar kun jij dat bewijzen? Je zou alleen een verslaafde de mogelijkheid moeten bieden om een moord te plegen. Ja, zoiets van, zou voor jou niks verbazen. Ja, alsjeblieft zeg. Wanneer denk je met het experiment te beginnen? Vanavond. Wat zeg je? Om jullie de waarheid te zeggen. Het is al in volle gang. Misschien is het zelfs al geslaagd. Dat zullen we precies om negen uur weten. Wat bedoel je eigenlijk? Dat ik twintig minuten geleden een man de opdracht heb gegeven een moer te plegen. En hem als beloning morfine heb beloofd. Knop het goede jore hapala. Uitsluitend morfine. Nee, dat, dat, dat ja, Ik kan me begrijpen dat het in strijd is met je ethische principes... Maar het is meer iemand. Donne, dus ja, dat dit betekent. is niet als schapen doet. Allerminst. Vlak voor jullie kwamen is die man weggegaan om zijn opdracht te vervullen. Als het jullie interesseert, zijn naam is Ventola. Ja, heb jij een stuk papier voor me? Ja. Ik heb niks bij me. Dat deed dan doet, de noteren. Jij je... ja, bedankt. Zeg, en wie moet hij dan <lacht> wel vermoorden? Matila soms? Nee. Ik zal jullie de zaak uitleggen. Was het vanavond niet mijn beurt om voor een verrassing te zorgen? Ja. Nou. Het is niet zo makkelijk om een goede te vinden, maar ik geloof wel dat ik erin geslaagd ben. Denken jullie ook niet Vertel. Ja, eerst moet ik nog wat drinken. Nou, een paar dagen geleden ontmoette ik Ventola toevallig in de stad. Hij herkende me niet of schoon we samen dezelfde cursus aan de school reserveofficieren gevolgd Ja, ja, ja. ja. De gehangen daar aan de muur. Ook zo'n leuk trekje van je. Ja. Ik ja. herinner me dan natuurlijk wat Matila ons oh. verteld had. En ik vroeg Ventula vanavond precies om acht uur bij me te komen. En dat deed ik. <laughs> Met één. Ik vertelde hem... Dat ik mijn oom om zeep gebracht wilde hebben vanwege de erfenis. En dat hij als beloning een portiemorfine zou krijgen genoeg voor tien jaar. Hij ging erop in. Een interessant effect. <coughs> ik, ik, ik had nog nooit een man gezien die in staat was koelbloedig een te plegen. Die uitdrukking op zijn gezicht toen hij de revolver van me aannam. Ik, ik, ik dacht dat de moeder me op het laatste moment in de steek zou laten, maar, maar niets ervan. Ik heb hem mijn telefoonnummer gegeven. Om precies negen uur belt hij. Is hij geslaagd, dan laat hij de telefoon driemaal overgaan. Anders eenmaal. Maar. Maar dat is gewoon duivels. Ah. Zoiets had ik van jou nooit verwacht, jij, Appala. Voilà. Hij is gek. Hoe kun je nou op zo'n krankzinnig idee komen? En wat ben je nou van plan te doen? Afwachten. Afwachten? Wil jij hier rustig met je armen over elkaar blijven wachten tot die vent jouw oom vermoord heeft? Dan ga je toch werkelijk te ver? We moeten iets doen. Jullie moeten alleen nog uh, zeven minuten wachten. Maar die moord moet voorkomen worden. Welke moord? Ventula is morfinist en een morfinist begaat toch geen moord alleen om aan morfine te komen? Hè? Blaffende honden bijten toch niet? <laughs> maar waarom maak je dan dan ja, Ah, Daar zit hem dus te knepen, ik begrijp het wel. Wat heb ik je gezegd, Alastolo? Hij verdomd het om zijn ongelijk te bekennen. Hij heeft zich aan vastgebeten. Nog zes minuten. Het idee is ontegenzeggelijk Ja, maar... Als Ventura die moord nou werkelijk begaat. Dan heb ik dus gelijk gehad. Bewonder je koeboerder. Jij bent een gevaar voor de samenleving, Nooi Jij bent het leven van een medemens in gevaar alleen maar om je gelijk te bewijzen. Ik wel de politie. Maar mee je aan toegeeft dat je ongelijk hebt. Goed, had, ik he? geef het toe. Goed, goed, ik geef het toe. Nou, ja, de reden. Ja, ja, ja, ja, ja. En leg die maar weer op de haak. Er is geen enkele reden om te telefoneren. Dus. Dus er is helemaal niks aan de hand. Jij hebt alleen maar willen bluffen. <lacht> nou, ik moet toegeven dat je het hardig gelukt is. Je hebt het prima gespeeld. Hoor. Ik heb niets gespeeld. Ik bedoel alleen dat door de politie te telefoneren... ...de moord toch niet meer voorkomen kan worden. Die is om half negen geplicht. Wat ben jij voor een figuur, hè? Ik ben toch de politie. Wacht nou even, wacht! Ik ben jullie nog een kleine verklaring schuldig. Ventula kan mijn oom niet vermoorden, want die is niet thuis. Hij brengt de weekends altijd door bij zijn hier Talwila in Espo. Nou, Hoe weet jij dat hij dit weekend ook naartoe is? gegaan? Omdat ik hem vandaag zelf gebracht heb. <laughs> Jullie kunnen dus gerust zijn, hij is volkomen veilig. Ja, jouw plaats zou ik me toch niet zo zeker voelen. Stel nou eens dat hij om een andere reden naar de stad is teruggegaan. Nou, dat zal dan de eerste keer in vijf jaar zijn. En de laatste keer. Toch niet, want er is nog iets. De revolver die ik Ventola gegeven heb, was niet gelaten. Nou, het spijt je toch niet, hè? Hapala. Hoezo? Nou, vanwege het experiment. <laughs> ik heb het op slag van negen. En als die helemaal niet belt? Dan is de moeder me op het laatste moment in de schoenen gezonken en dan krijgt Hapala gelijk. Ja, ja, ja. Gek eigenlijk, hè? Dat we met ons drieën gefascineerd naar de telefoon zitten te kijken, terwijl we weten dat er niets gebeuren kan. Ik heb het al over negen. Misschien loopt het horloge van Ventola achter. Daar is die. Huh? Drie keer. Heeft hem drie keer laten overgaan. Maar, maar dat, dat is hem. Misschien gaat hij nog een keer over. Nee, drie maanden. Maar dat, dat kan niet. Dat, dat kan eenvoudig niet. Ja, waar, waarom kijken jullie me zo aan? Er moet een vergissing in het spel zijn. Mijn oom was niet thuis. Aan die revolver was niet te gebruiken. De telefoon ging drie keer over. Ja, ik weet het. Ik weet het, maar misschien heeft... Heeft de een of ander mij proberen op te bellen? Matila bijvoorbeeld Ach, nou, dat geloof jezelf, denk ook niet. Heeft iemand een verkeerd nummer ah, gedaan? nee, dat geloof jezelf toch ook niet? En in elk geval is dit toch wat je wou, niet waar. En wat betekent het leven voor meneer de professor als hij wil bewijzen dat hij gelijk heeft? Nou, wat is nou het hotel, een glimlachje ja. van je? Je hebt toch gelijk gekregen? Dat is toch ah, zo fijn? Vroeg, meneer, uh, drink wat. Ga zitten. Je hebt het nodig, man. Kijk, ja, ik wist hè, Dankjewel. ik wist dat jij vroeg of laat een dergelijke rotstreek zou uithalen. Gekke, maar elke keer, elke keer als ik die pop aan de muur zag bengelen, dan wist ik het. En dan die geschiedenis met Inkeri. Jij hebt een totaal gebrek aan goede smaak, man. En je bent nog laf ook. De manier waarop jij Inkeri... Toen we al... nog nee, hou nee, op, hebben we wat anders dan ons nee, hoofd, hè? In Inkeri was een onschuldig meisje en hij ja, heeft... Het hadden... is genoeg. Inkeri is al twee keer gelukkig getrouwd. We ja, kunnen sorry. die geschiedenis dan Russen vergeten. Ja. Ja, ja, maar dat tekent hem wel. Ik hoop dat al zijn vrouwen hem nu van nut kunnen zijn om zijn oom weer tot leven te brengen. Schijnt er toch uit. Oh, trek trek je soms partij voor die... Voor die moordenaar, bedoel je, hè? Zeg maar gerust. Wees vooral niet kies. wat moeten we doen? Wat moeten we dan met Godstaan doen? Nou, politiebellen. Ik stel voor dat wij, om te beginnen, die bankier opbellen om te horen of de oom van Loimoe daar is en dus nog leeft. Ja, dat is een goed idee. Daar, daar ligt de telefoonboek. Taalvilla, heet die. Het helpt allemaal niks. Taalvilla, <k파> <k파> <klaar> ja, bankier, zomerverblijf. Ja, ja. 6, 2, 4, 3, 4, 6. Ben je zelf? Ja, ja, kom ja, ja, ja. hier. Euh, ja, ja, u spreekt met Lloyd. Met <hacht> ja, dank u, gaat vader. Waar is een vraag hoor? Is mijn om dan hoor? Wat heb je? Uh, nee, nee, nee, niet. Dank u, ja. Tot ziens. Tegen half zes is hij naar Helsinki teruggereden. Ik had er al zo'n voorgevoel van. Ik wist het. Maar, maar dat is ongelooflijk. Waarom is hij naar de stad teruggegaan? Waarom is hij juist vandaag van gedachten en daar niet gebleven? Ontzettend. We zullen nou toch de politie moeten bellen. Maar, eerst moeten wij afspreken wat we precies zeggen, hè. De bel. Ja. Moet niet open doen? Ja, natuurlijk, ja. Waarschijnlijk Martina. Kom net op tijd. We hebben een dokter misschien hard nodig. Nee, ja, of wel een lijkschouwer. Goedenavond. U bent meneer Loijmoe. Inderdaad. Uh, wat kan ik voor u doen? Ik ben commissaris Tannik van de recherche. Oh, uh, komt u verder? Goedenavond. Goedenavond. Dus, uh, uh, ...is er iets gebeurd. Met wie? Met mijn oom, professor Karkou, Bijvoorbeeld. Er, er zou volgens u dus iets met hem gebeurd kunnen zijn. Dat is interessant. Gaat u toch zitten, commissaris. Ja. Uh, wilt u cognac? Ja, cognacje uh, is niet kwaad met die kou, hè? Ja, Dank u wel. Er zou dus iets met uw oom gebeurd kunnen zijn. Wat bijvoorbeeld? Ik weet het niet. Ik, uh, ik dacht alleen maar zo. Oh, juist. U dacht alleen maar zo. Wie bent u? Uh, Mikko Hapela. Ik ben advocaat. En u? Alastelo, Ik schrijver. Ja. Dat is blijkbaar tegenwoordig ook al een beroep. Ja. Het is een mooie flat. U schijnt behoorlijk de kosten te verdienen, meneer Looymoe. Ik heb alleen maar deze kamer. Oh, juist. Ja. En u bent de neef van professor Karkoep? Ja. Waar gaat het eigenlijk om? Om uw oom. Hij is een half uur geleden vermoord. Grote god. Dus toch. Wat bedoelt u met dus toch? Ik was er al bang voor. Oh ja? ja? Vanwege een zesde zintuig of zoiets? Meneer Hier, dacht ook al dat er iets gebeurd kon zijn. Wat weet u van deze zaak? Kom hier, voor de dag. Mee. Ik weet wel niets. Het is maar een raadsel. Die revolver was niet te gebruiken. Welke revolver? U zei toch dat mijn oom een half uur geleden is neergeschoten? Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd, meneer Lloymou. Ik zei dat uw oom is vermoord. De moord werd gepleegd met een zakmes. Grote God, aan die mogelijkheid heb ik het helemaal niet gedacht. Nee, u hebt blijkbaar alleen maar aan een revolver gedacht. En nog wel aan een die niet te gebruiken was. Waar bevond u zich eigenlijk vanavond om half negen? Hier, thuis. Wat? U denkt toch niet... Kunt dat... u dat bewijzen? Wij He? kunnen dat bewijzen, commissaris. Hapela en ik. Dan kunt u mij misschien ook verklaren... ...om wat voor revolver het hier gaat. Eh... Uh, nee, nee, dat weet ik niet. Ik... Maar ik denk dat hij fantaseert. Het moet een erge schok voor hem zijn dat zijn oom zo plotseling... Nee, ik fantaseer niet. Ik heb Bentula een revolver gegeven. Uh, luistert u nou eens, commissaris. Hij heeft Ventula inderdaad een revolver gegeven. Maar het gaat om een betreurenswaardige vergissing. Een moord is meestal nogal betreurenswaardig. Zowel voor het slachtoffer als voor de dader. Als Loymo verdacht is, zijn wij dat alle drie. Dank je, maar het, het heeft geen zin dat jullie me proberen te helpen. Ik, ik heb een ongelooflijke tijd begaan en daar ben ik alleen verantwoordelijk voor. Ik, ik heb een zekere Ventula overhaald om mijn oom te vermoorden, commissaris. Idioot is heel verstandig om meteen te bekennen. Nou, de zaak is dus rond. Want de zaak is helemaal niet rond. Loimoe heeft geen ogenblik de bedoeling gehad dat zijn oom werkelijk vermoord zou worden. Het ging, nou ja, het ging om een spelletje. Een spelletje? Ja, ja, zo is het. Alleen vond ik het direct al een heel gevaarlijk spelletje. Ja. We hebben allebei het gevoel gehad dat het, wel, dat het wel eens mis kon lopen. Ja, spaar jullie de moeite toch. Ik alleen ben verantwoordelijk voor de dood, van <tomar tomar> mijn oom ik heb... Ik heb alles van het begin af aan zorgvuldig voorbereid. Hou je mond, looi moe. Je riskeert de veroordeling wegens moord als je je hersens niet bij elkaar houdt. Ik, ik, ik zal het u uitleggen, commissaris. Ik ben erg benieuwd. Kijk, van onze studententijd af... hebben wij de gewoonte om eens per maand bij elkaar te komen. Wij drieën en dokter Matila, Die vanavond niet komen omdat hij nog ziek had. Nou, wij bespreken dan verschillende onderwerpen... en soms is het debat nogal fel. Ja. Maar... Ja, de nee. laatste tijd willen we wat meer kleur aan onze samenkomsten geven. We spraken af dat we om de beurt voor een verrassing zouden zorgen. liefst een amusante verrassing. Matila was de eerste. Hij kwam met een grote doos op de proppen. <lacht> Waar later een bunting in bleek te zitten. Ja. Nou, vanavond was de beurt aan Dat Is wat een grapje? En hij zorgde voor een moord. Werkelijk bijzonder amusant. Maar dat wilde ik helemaal niet. Ik, ik had geen enkele reden... Het ging alleen om een soort experiment. Oh, een experiment. Ja. Nou, dat moet u dan de rechten van instructie maar proberen uit te leggen. Lijkt het u niet beter dat we nu maar naar het bureau gaan? Maar Loimu heeft gelijk, commissaris. Hij wilde alleen maar bewijzen dat een morfinist... in staat is een moord te begaan om aan morfine te komen. En dat was de vorige keer het onderwerp van onze discussie. Hapala en dokter Matila beweerden toen het tegendeel. Ja. Kijk, dat alles anders is gelopen dan Loimoe bedoelde, is alleen maar een ellendig toeval. Als Loimoe kwade bedoelingen had gehad, commissaris... zou hij het ons toch niet allemaal verteld hebben? Hier, hier mijn notities. Punt voor punt heeft hij het allemaal uit de doeken gedaan. Ook zijn gesprek met Wendtola. Als u het lezen wilt. Ja. Als het u leest. Um, waarom hebt u die notities gemaakt? Nou, ik hoopte de stof uit te halen voor een roman. Uh, no, ik zal u maar geloven. Eh, als ik het goed begrijp, bent u het zelf geweest die uw oom naar zijn vriend Talwil heeft gebracht. Inderdaad ja. En u had er geen flauw vermoeden van dat hij terug zou gaan naar Helsinki. Natuurlijk niet. Dan zou ik toch nooit die afspraak met Wendola gemaakt hebben. Ik begrijp er niets van waarom hij terug is gegaan. Als hij dat had kunnen vermoeden, commissaris, zou hij tegenover onze mond toch hebben gehouden. Een misdadiger geeft zichzelf toch niet zo bloot. <laughs> uw oom was een zeer punctueel en logisch denkend man. Hij deed nooit iets zonder reden. Er moet dus een gegronde reden zijn geweest waarom hij naar de stad terugging. Maar, maar kende u professor Kuyko dan? Hij was een van mijn beste vrienden. Een schoolkameraad ook. Daarom is dit ook voor mij geen routinezaak. Ik zal niet rusten voor deze zaak volledig is opgelost en de dader gestraft. Vertelt u me eens, moe. Hoe was feitelijk de verhouding tussen u en uw oom? Normaal. Niet bijzonder goed. Ook niet slecht. We gingen heel gewoon met elkaar om. Hoe oud bent u? Dertig. Maar ik begrijp niet goed wat dat ermee te maken heeft. Wanneer hebt u doctoraal gedaan? Een half jaar geleden. Hmm. Vrij laat dus. Waardeerde uw oom het nogal dat uw studies zo lang duurden? Misschien niet altijd. Nooit. Elke keer dat ik uw oom ontmoette... Sprak hij er dus een teleurstelling over uit dat zijn neef de luister meest lamlendige kerel was die ik kende. Mijn oom overdreef nog alles. Uw oom was een van de meest integere mensen die ik kende. Op en top en gentleman. U bent een van zijn erfgenamen, Nguyen? Zijn enige. Daar was ik al bang voor. Waar werkt u eigenlijk? Op het ogenblik nergens. Ik ben druk aan het solliciteren. Oh. En, uh... Waar leeft u dan van? Ik kreeg soms wat geld van hem los, door met hem te wedden. te wedden? Ja, mijn oom was een merkwaardig man. Hij was dol op wedden. Of schoon hij rijk genoeg was, schoof hij maar zelden iets af. we dan, als je met hem wedde en hij verloor. Daar heb je ons nooit iets van verteld? De laatste keer heb ik met hem gewed hoeveel echter in een lege cognacfles ging. En ja, dat heb je gewonnen? Ja. Ik neem aan dat u die echte van tevoren geteld had, hè? Hoe dacht uw oom eigenlijk over uw manier van leven, zo in het algemeen? Daar, uh, daar was hij niet zo enthousiast over. Nee. Hij had vooral nog wat, wat bezwaren tegen mijn vrienden. Tegen ons? Ja, ja hij was zelfs niet dat ik over jullie sprak. Maar hij nou, kende ons niet eens. Misschien juist daarom. Hij dacht dat jullie wel net zulke niksnutten zouden zijn als ik. Tjoh, ja. Dat het met mijn studie niet zo vlot ging, zou wel aan jullie leren. Ja. Hij veronderstelde dat we hele avonden zaten te drinken en te leuteren... en omgingen met, met vrouwen van verdacht allooi. Had hij het helemaal mis. Maar je mag niet afgaan op die commissaris. Dat komt maar eens in de twee maanden voor. Hij had vooral wat tegen schrijvers, dat vond hij maar fantastische gekken die duur papier verknoeiden. Waar ik hem geen ongelijk in kan geven. Dank u voor het compliment, maar tenslotte moeten zij er toch zijn... omdat je anders de intelligente mensen niet zou kunnen onderscheiden. Hm? Niet slecht opgemaakt. Hoe was uw naam ook weer? Alastalo. Voor mijn oom was alles wat niet met techniek te maken heeft waardeloos. Hij was professor in de technologie. Ik weet het. Een van de belangrijkste mannen op zijn gebied. Misschien wel van heel Finland. Inderdaad. En nu is hij vermoord. Ja, is droevig. Heel droevig. Maar laten we ter zake komen. Waarom verliet uw oom zijn vriend zo kort nadat u hem erheen had gebracht? Hij was een verwoed wedder, heeft u ons verteld. Kan dat er iets mee te maken hebben misschien? Geen flauw idee. Maar voor een weddenschap zou hij heel wat over hebben, hè? Zelfs om het weekend Hansen ze voor Kop terug naar huis te gaan. Ja, waarschijnlijk wel. Vertelt u eens... Heeft de bankier Talwila televisie in zijn buitenhuis? Voor zover ik weet niet, nee. Maar uw oom heeft in zijn woning wel televisie. Jazeker. Ja. Dan geloof ik wel dat ik weet waarom uw oom is teruggekomen. Ik heb hier het televisieprogramma van vanavond. Twintig uur dertig, half negen dus. Een lezing over beroemde weddenschappen uit de geschiedenis. Dat, dat verklaart alles. Goeie hemel, als ik dat geweten had. Maar u wist het niet. Ja, hoe vaak moet ik u dat nog zeggen? Ik had daar natuurlijk geen flauw vermoeden van dat nou net vandaag. Tja, dergelijke programma's kunnen heel interessant zijn. En gevaarlijk ook, looi Waar denkt u eigenlijk dat ik dit programma zo toevallig vandaan heb? Ja, hoe kan ik dat weten? Het lag opengevouwen op uw tafeltje daar in de hoek. Ik ben zo vrij geweest het bij me te steken... toen ik druk bezig was om samen met uw vrienden uw onschuld te bewijzen. Maar dat is klinkklare onzin. Waarom zou ik de televisieprogramma's lezen? Ik, ik heb geen televisie, alleen maar radio. Ja, ik geloof dat ik weer het een en ander moet noteren. U hebt dus alleen het radioprogramma bekeken. Hoe verklaart u dan dat die lezing rood is ja, nou, Ik wist het, hoor. Ik wist het. Van begin af aan was ik er al bang voor. Dit is het bewijs. Hoor. Juist, meneer ja. Apala. Dit is het bewijs dat meneer Loimoe veilig kon aannemen dat zijn oom rustig in zijn kamer zou zitten als de moordenaar om half egen aan zou bellen. Jij wist dus dat je oom thuis zou zijn. Maar het is belachelijk. Wat voor reden zou ik gehad hebben om een oom te laten vermoorden? De erfenis bijvoorbeeld? God, dwaasheid. Ik, ik weet heel goed dat ik een stomme tijd heb begaan, maar daarom hoeven jullie me nog niet allemaal aan te kijken of ik een moord met voorbedachte raden heb gepleegd. Ja, dat gelooft u toch niet, meneer de commissaris? En als ik het geloof, zou dat dan zonder reden zijn? Als ik werkelijk de dood van mijn oom gewild had, zou ik toch niet alles aan mijn vrienden hebben verteld? Dat zou dan toch je reinste dwaasheid zijn meneer de commissaris, commissaris, ik heb altijd wel geweten dat het niet helemaal normaal is. Hij kan absoluut niet verantwoordelijk worden gesteld voor zijn daden. Herinner jij je nog, de nog, herinner jij je nog wat hij op een keer tegen ons gezegd heeft? Dat iedereen, wie dan ook, met een academische vorming in staat geacht moet worden een volmaakte moord te plegen. Ja, dat herinner ik me heel goed. Maar ik beschouw het als een grap. Nee, hey, een normaal mens maakt zulke grappen niet. En een normaal mens met een academische graad hangt een pop niet op die manier aan de muur. Ach. Als een gehangene. Waarom hangt die pop zo? Ja, hij beweert dat het per ongeluk zo gegaan is. Maar waarom heeft hij dat nog nooit veranderd? Ik vond het wel aardig zo. Ja, ja u niet... Kom eens, ja, U hoort het toch, hè? U hoort het. Hij is niet allemaal op een rijtje. De dood van zijn oom beschouwt hij als niet meer dan een ongelukje. En tegen een normaal meningsverschil, wat toch zo vaak tussen vrienden voorkomt, daar kan hij niet tegen. Hij heeft het leven van zijn oom er al opgeofferd om gelijk te krijgen. En alleen een gek doet zoiets. Alleen nee, een gek doet zoiets. Dat ben ik niet met u eens. Hij is helemaal niet gek. Integendeel. Hij is van een haast demonische intelligentie. Hij heeft geprobeerd de volmaakte moord te plegen. Een volmaakte moord? Door alle details ervan rond te bazuinen? Precies. Door eerlijk en open voor over te praten. Dat maakt de deel uit van zijn plan. Een heel nieuwe aanpak. Geen moord in alle geheimzinnigheid, maar, om zo te zeggen, in het volle daglicht. Een moord voorgesteld als een grap, zodat zijn vrienden die volledig ingelicht zijn, klaar zullen staan om te verdedigen. Mm. Een moord waaraan die vrienden medeplichtig geacht kunnen worden. Maar nu is maar alles duidelijk. Hij heeft ons gewoon gebruikt. U heeft de benijdend zwaardere fantasie, commissaris. U bent uw carrière misgelopen. U had schrijver moeten worden. Natuurlijk heeft u ook rekening gehouden met een veroordeling. Maar hij wist dat de justitie in zo'n geval clement zou zijn. Een goede advocaat zou ervoor kunnen zorgen dat hij er met één of twee jaar afkwam. En dat is een heel bescheiden prijsje voor een erfenis als die van professor Carco. Niet waar, meneer Loimo? Heb ik geen gelijk? Nee. Hebt u het een en ander genoteerd, meneer Lastelo? Ja, zeker. Mooi. Daar kunnen we dan iets aan hebben bij de instructie. Ja, heren, de dus zaak is nu wel rond. Toch niet, commissaris. Hoe bedoelt u? Bent u er voor 100% zeker van dat Ventola de moordenaar is? Inderdaad, heeft Loimoen met Ventula gesproken en hem een opdracht gegeven. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, maar heeft Ventola die opdracht uitgevoerd? Daarvan is het bewijs nog niet geleverd. Hm. Nee, nee, daarvan is het bewijs nog niet geleverd. En dan is er nog een duisterpunt. Bent u er wel zeker van dat professor Karkoe zijn weekend heeft onderbroken vanwege die lezing waar u het over had? Dat lijkt nog over de hand te liggen, die man. Nee, toch niet. Kijk, commissaris, u heeft iets over het hoofd gezien. Deze krant met de radio- en televisieprogramma's is niet van vandaag, maar van eergisteren. Kijkt u maar. Oh. Ja, dat is me inderdaad ontgaan. Mijn blik viel toevallig op de datum. En dit betekent dus dat professor Karkou om een andere reden is teruggekomen. Dat hij mogelijk is teruggelokt... in verband met een persoonlijke weddenschap. Met wie dan wel? Dat kan met iedereen zijn, met jou zelfs. Ik vind helemaal kankzijnlijk. Maak je maar niet druk, het was niet met jou. Nee, ik zie maar één man met wie het geweest kan zijn. Na alles wat we zo gehoord hebben. Zijn neef Loimel. Bravo, Alastolo. Ik heb dus gelijk. Volkomen. Je bedoelt dat Looimoe zijn oom zelf naar de stad heeft gelokt ...en daarna Ventola op hem afgestuurd heeft. Nee, nee, misschien... ...misschien is die Ventola zelfs wel voor geweest... ...en heeft hij zijn oom zelf vermoord. <lacht> wel, nee. Looimoes oom is helemaal niet vermoord. <lacht> Wil je suggereren dat hij, dat hij de hand achter zelf heeft geslagen? Ook niet. Looimoes oom is springlevend. Niet waar. Professor Karkoe. Hm? <laughs> Fantastisch, Alastaloo, ja, je ja, hebt me ja, niet ja, teleurgesteld. Ja, ja. Nou, oom, durft u er nog te beweren ja, ja, ja. dat schrijvers idioten zijn? Ja, ja. nou eens even, wat ja. betekent ja. dit allemaal? Nou, dat deze meneer inderdaad geen commissaris van politie is, maar mijn oom. En dat hij opnieuw een weddenschap met mij heeft verwoord. Ja. <laughs> ik kan het niet, ontkennen. No. je wilt zeker je check graag meteen hebben, hè? Ja, ja. ja, dat zou me bijzonder welkom zijn. Ik heb namelijk enige uurschuld weer. Ja, dat dacht ik al. Nou, vooruit daarbij. Jij ja, had eigenlijk toneelspeler moeten worden, Leimo. Nou, ja, vind je. Oh, dank u, dank u. Dank u wel. Nee. Nou, nou. Doe nou, appala, kijk je niet zo zuur. Het lijkt me of je teleurgesteld Ah, nou, Ja, natuurlijk, is dat is nonsens. Maar ik begrijp nou eenmaal niet waar is die hele comedie voor nodig is. Nou, het was vanavond toch mijn beurt om voor een verrassing te zorgen. Bovendien ja. was het de enige manier om mijn oom hier te krijgen en hem eindelijk eens van zijn vooroordelen te genezen. Hij zat dus volledig in het complot, natuurlijk. Yes. <laughs> Ik vertelde hem over onze discussie van de vorige keer. De zaak interesseerde hem en wij hebben samen deze affaire op touw gezet. Hij beweerde dat geen van mijn vrienden in staat zou zijn zijn identiteit te ontdekken. We hebben gewet. En dankzij Alastello heb ik gewonnen. Dan mag jij me eigenlijk wel een percentage geven. Hoor. Heb je al gehad? Stof voor een nieuw boek. Nee, maar, nee, luisteren nou. Ik ben echt wel eerlijk genoeg om toe te geven dat ik al eerlijk ben ingelopen. Ja? Maar, uh, nee, maar toch zijn er een paar dingen die niet lekker zitten. Kijk, vooral dat je die mooie finis bij de zaak betrokken hebt. Dat was nou niet nodig geweest. En het getuigt ook niet bepaald van een goede smaak. Ach, mogelijk, maar, ik, maar het ging hier werkelijk om een experiment. Mijn oom en ik wilden inderdaad weten of iemand in staat is terwille van drugs een moord te begaan. Ja, maar dat weten wij nog altijd niet. Wat zou er gebeurd zijn als je oom wel thuis was geweest? Ja, dat kan mijn oom jullie beter zelf vertellen. Want we hadden afgesproken dat hij Wentola zou volgen van het moment dat hij hier wegging. Ach. Ja, en dat heb ik ja. gedaan. Hij is langzaam naar mijn huis gelopen en ik keek gedenkelijk hierom. Mm -hmm. Hij werd aldoor nerveuzer. Hij liep er al in. Maar toen hij voor de lift stond, draaide hij zich abrupt om en liep met gebogen hoofd weg. Hij rende bijna de straat uit. Wat ik verondersteld had, bleek juist. De moed om zijn opdracht uit te voeren, ontbrak hem ten ene male. Ja, waarschijnlijk speelde het verlangen naar een spuitje in parten. Ja, maar drommel. Nee, nee, looimoen nogmaals, je hebt niet het recht om met mensen te experimenteren. Wat die ook is. Ach, nee. ik geloof dat je het te zwaar neemt. Het nee, kan nee, een lesje nee. voor Wendula geweest zijn, een lesje dat hij ja, misschien wel nodig had. Ja, laat het hopen. Maar in elk geval heb ik gelijk gekregen. Een verslaafde is nog geen moordenaar. En, Alastolo, mm -hmm. denk je dat je genoeg materiaal hebt voor een goede thriller? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Er ontbreekt iets. Het naamste nou. eigenlijk. Een moord. Ja, kijk, de mensen houden niet van thriller's waarin niemand vermoord wordt. Ze krijgen het gevoel dat ze beduveld worden. Als er alleen aan het slot maar iemand verdwijnt, dan is het al goed. Anders raken ze gefrustreerd. Hè? Het idee is uitstekend, maar... Ja, het lijk ontbreekt. <laughs> dus om je tevreden te stellen had ik eigenlijk iemand om zeep moeten brengen. Hoe vinden we een aanvaardbaar slachtoffer voor je? Ja. Het zou toch zonde zijn om het idee niet te gebruiken alleen vanwege een onbetekenend detail. Oh, maar we hebben toch een lijk? We? Hier! <laughs> het hangt aan de muur. Eh, toe, ja, verwerkt die ja. pop op de <laughs> een of andere manier in je verhaal. Je bent intelligent genoeg. Dank je. Nou, van intelligentie gesproken oom. Hoe denkt u nu over mijn vrienden? Ik zou van meneer Alastalo willen weten waar ik een fout gemaakt heb. Op welk moment hij op het goede spoor is gekomen. Uh, eigenlijk had ik maar één uitgangspunt. Mag ik het eerlijk zeggen, professor? Ja, natuurlijk. Was het een fout in mijn woordkunst? Nee, nee, nee. Het was uw mening over het slachtoffer. Die was zo geflateerd, zo spreek je alleen maar over jezelf. Ja, dat is goed. Ja, goed. Ga door, ga door, door. Nee, nergens, nergens. Die, uh, die krant zette mij aan het denken. Ja, natuurlijk. Een echte commissaris van politie zou de verschijningsdatum nooit over het hoofd hebben gezien. Nee, nee, nee. En toen ging ik combineren en ik dacht... Ja, wacht even. Laat hem driemaal bellen. Net als ik gedaan. Ja, ja oké. wij gaan het spel toch niet nog eens nee. spelen? Nee, nee, nee. Ja, neem je nummer op. Ja, goed. U spreekt me nooit, man. Jazeker, ik ben het zelf. Wat zegt u? Wat? Natuurlijk, commissaris, ik kom directje. Ja. Wat was dat? Ventula heeft dokter Matila vermoord. Met een mes. Moord voor de grap. Door Tauno Ulirousi. Vertaling: Rob Gerards. Rolverdeling: Loïmu, Bernard Hoog. Alastalo, Hans Karsenbarg. Hapala, Hans Veerman Mevrouw Beerman Noira Boerman Commissaris Jan Apon Ventola Frans Kokshoorn Technische realisatie Grettenbach. Assistentie Bram Hengeveld Regie Bert Dijkstra